Thema voor vanavond: een hoop volle toekomst. Waar komt het eigenlijk vandaan? Zijn is een uitdrukking. Hij heeft een hoopvolle toekomst toch euh, beloofd? We zijn niet zomaar op weg gegaan. We hebben een hoopvolle toekomst. Ik heb er zelfs nog een uitroepteken achter gezet. Die stond niet in de Bijbel. Ik denk, wacht even, Ik ga even de Bijbel aanpassen. Maar dit betekent alleen maar een uitroepteken. Dat spreekt spreken met nadruk. Of met stemverheffing. Inderdaad. Inderdaad. Een hoopvolle toekomst. Spreek het met stemverheffing. Want er zit een toontje erin wat je moet horen. Luister goed, we gaan een start maken met Jeremia, de laatste twee versen van hoofdstuk 27. Dat is alleen maar om even de draad op te pakken waar Jeremia over bezig is. Er staat in vers 19, want zo zegt Yahweh de Heerscharen van de zuilen, de zee, de onderstellen en de rest van het vaatwerk dat in deze stad Jeruzalem is achtergebleven. U weet waar het over gaat? Er is al een uittocht geweest naar Babel. Alles wat maar even hoog in aanzien was... is meegenomen naar Babel... zodat ze geen leiders meer zouden hebben in Jeruzalem. Ze hebben vele rijkdommen meegenomen. Dat was de eerste buit. Nu zegt de profeet Jeremia namens Yahweh... want zo zegt Yahweh... van de zuilen, de zee, de onderstellen, de rest... ...van het vaatwerk dat in deze stad Jeruzalem is achtergebleven... ...let op... ...dat Nebuchadnezzar... ...de koning van Babel... ...wat hij nou niet heeft meegenomen... ...toen hij Jegonja, de zoon van Jojekim... ...de koning van Juda... ...met al de edelen van Juda en Jeruzalem... ...in ballingschap naar Babel voerde. Het is een beetje een lange zin... ...er zaten al veel commas in... ...ik denk ik zal er maar een klein stukje tussen schrijven... het is niet zo belangrijk... ...maar we gaan het nog één keer helemaal lezen... Zo zegt Yahweh van de zuilen, de zee, de onderstellen en de rest van het vaatwerk. Dat in deze stad is achtergebleven. Dat Nebukadnezar niet heeft meegenomen toen de Yagonia meenam. En al de edelen van Juda en Jeruzalem in ballingschap naar Babel voerden. Er is er een heleboel achtergebleven. En daar gaat het om. Want zo zegt Yahweh de Heerscharen. Wie is dat? Yahweh de Heerscharen? Dat is de God van Israël. Er is geen andere God. Wat alle andere goden zijn? Stinkgoden, drekgoden, afgoden. En een afgod is niks. Nul. Noppes. Nada. Goed onthouden. Echt belangrijk. Want een heleboel mensen hebben daar andere ideeën over. Want er is maar één God en zijn naam is Yahweh. En buiten hem is er geen. Zegt Jezaja. Hij zegt, ik kende geen. Nou, als er nog ander geweest was, dan had Jezai het wel geweten. Of Jeremia, en weet je wel. Maar die is er niet. Yahweh is de God van Israël. En zo zegt hij van het vaatwerk dat van het huis van Yahweh, het huis van de koning van Juda, in Jeruzalem is achtergebleven. Naar Babel zal het gebracht worden. Wie heeft dat gezegd? Dat hebt de God van Israël gezegd. Yahweh het zal naar Babel gebracht worden. Het zal. Dat is een van de sterkste uitdrukkingen van de Bijbel. Zo zal het zijn. Daar zit geen, geen rek meer in. Daar zal het zijn. Tot de dag dat ik er naar om ziet, zegt Haber Yahweh. Luidt het woord van Yahweh, zie je dat? Staat er gelijk bij. En ik haal en het terugbreng naar deze plaats. Dus hij laat het uitvoeren. Hij is net zo lang totdat ik het ga halen en hier weer terugzet. Wie brengt het terug? Het lijkt een beetje een domme vraag, want het staat er. Hij laat het wegbrengen en hij laat het terugbrengen. Daar komt geen mens meer tussen. Al komen de valse profeten met hele dikke verhalen. Zo heb God niet gesproken. Het lijkt wel een sabbat. Rome hebt het over de zondag, maar God hebt het over sabbat. Heb Rome gelijk? Nooit. Het is sabbat. Nou, ze liggen met alle uitspraken die God gedaan heeft. Die mensen willen veranderen. Want ook in deze tijd zijn de profeten die Gods woord verdraaien. Of het anders uitdrukken. Of ze denken dat God gesproken heeft. Maar God heeft niet tegen ze gesproken. Naar Babel zal het gebracht worden. Daar zal het zijn tot de dag dat ik Yahweh en daarom zie. Luidt het woord van Yahweh. Ik het haal en terugbreng naar deze plaats. Daar gaat het om. Nu begint pas hoofdstuk 28 waar het over gaat vanavond. Het gebeurde in datzelfde jaar, in het begin van de regering van Sedekia, de koning van Juda, even gouden tussendoor. Het gebeurde in datzelfde jaar, dat is het vierde jaar in de vijfde maand, dat de profeet Gananya, dat is een zoon van Aasje uit Gibeon... In het huis van Yahweh, dat is de tempel, in tegenwoordigheid van de priesters en het hele volk, tot mij, Jeremia, iets zei. Dus er is een profeet, Gananya, die gaat naar de tempel en die spreekt in de naam van Yahweh. En daar staat de profeet notabene bij. Denk dat er wat fout gaat vanavond. Het leuke is wel, het was in het vierde jaar en het was in de vijfde maand. De vijfde maand is de maand... Af. En welke maand zitten we nu? Vanavond hebben we de vooravond van de eerste af van 5776. Toevallig zitten we ook in af nou. Althans, ik zoek het altijd op. Als het in af gebeurd is, dan zoek de hele Bijbel naar. En dan zeg ik de vijfde en de eerste. En dan zoek hij alle teksten bij elkaar waar vijfde en eerste in komt. Gegarandeerd dat je het dan over de nieuwe maand hebt. He, want daar, daar spreekt de Bijbel over. Dus daarom hebben we elke nieuwe maand altijd alweer een, een onderwerp... wat plaatsvindt in die datum van die nieuwe maand. Goed. Het huis van Yahweh in tegenwoordigheid van de priesters en het hele volk. Dat is natuurlijk niet een miljoen mensen... want dat zijn al die mensen die uit Jeruzalem en waar vandaan komen... in die dag in die tempel zijn. Dat hele volk staat erbij. Het is geen kleinigheid, want ze ontmoeten daar natuurlijk ook de priester... En de hoge priesters en de profeten en in het bijzonder de profeet Jeremia, want daar hebben we het vanavond over. Maar ook een profeet die niet koosier is. Ja, klinkt goed hè? Een profeet die niet koosier is, hoewel die waarschijnlijk wel groot in aanzien was. Want de Bijbel noemt hem nog steeds profeet Hananja. Maar het blijkt dus ook dat iemand die erkend is als profeet, domme dingen kan zeggen dat hij niet de stem van God gehoord heeft... maar dat hij eigenzinnige opmerkingen maakt. He, zulke mensen hebben we allemaal wel gekend in ons leven, denk ik. Zo zegt Jahwe de Heerschare. Wie is dat? Dat is de God van Israël. Leuk is dat, totdat er steeds bij staat. He? En dat komt vaak voor, hoor. En zeker in de profeten. Wie heeft het gesproken? Ja, dat is Jahwe, dus de God van Israël. Er is geen andere God dan Jahwe. Zo zegt Jahwe de Heerschare. Wie zegt dat? Gananya. Oké, okay. is die betrouwbaar? We gaan luisteren naar hem. Ik heb het juk van de koning van Babel verbroken. Volgens Gananya heeft God dat tegen hem gezegd. Want Gananya zegt, zo zegt Yahweh, de God van Israël. Ik heb het juk van de koning van Babel verbroken. Nou, dat is heftig. En dan zegt hij, binnen nog twee jaar... Breng ik, dat is Abba Yahweh, naar deze plaats terug. al het vaatwerk van het huis van Yahweh. dat Nebukadnessar uit deze plaats weggenomen en naar Babel gebracht heeft. Heb je het gehoord, kinderen van Israël? Zegt de profeet Genanja. Twee jaar. Binnen twee jaar. breng ik naar deze plaats terug. al het vaatwerk van het huis van Yahweh. dat Nebukad Nessar... Uit deze plaats weggenomen en naar Babel gebracht heeft. Vers 4. Ook Jegonja en al de ballingen van Juda die naar Babel gegaan zijn, breng ik naar deze plaats terug. Luid het woord van Yahweh, want ik, Yahweh, zal het juk van de koning van Babel verbreken. Nou, ik denk dat het heftig is als er zo'n profeet binnenkomt lopen. En zegt, oh, dat is die profeet die altijd in Amsterdam en in Den Haag loopt en in Utrecht. Nou is die in Tjo, Tjoh, jong, wat komt die hier vertellen? En die man die komt dat vertellen. Dan ben je allemaal onder de indruk. Maar dan heb je het geluk dat Jeremia ook toevallig net achter die deur binnenkomt. En die hoort die profetie. Oké. Okay. Toen richtte de profeet Jeremia het woord tot de profeet Garnaja. Hé, hey, Garnaja. In tegenwoordigheid van de priesters, het hele volk, die in het huis van Yahweh stonden. Dus de mensen die het hadden gehoord van Garnaja, die stonden erbij. En Jeremia, die spreekt tegen Garnaja en de hele groep eromheen die hoort hem. Die denkt zo, de profeet gaat praten. De profeet Jeremia die zegt, let op. Amen, zo doet Yahweh. Oh, gelukkig, goed bericht. we vervullen de woorden die gij geprofiteerd hebt... door het vaatwerk van het huis van Jaweh en al de ballingen uit Babel... naar deze plaats terug te brengen. Hebt u nou wat anders gezegd? Hij bevestigt, hij bevestigt het gewoon, hè? Ja, even kijken hoe het verder gaat, hoor. Hoor evenwel, zegt hij, nou wordt het gevaarlijk. Naar dit woord... Dat ik ten aanhoren van u en van het hele volk spreek. Nou spreekt Jeremia namens Yahweh. De profeten die er voor mij en voor u van ouds geweest zijn. Die hebben over machtige landen en de grote koninkrijken geprofiteerd. Ja, van oorlog, ramspoed en pest. Zit die, dat waren profeten van oude tijden. Ik kan me haast geen profeet voorstellen die goede dingen over Israël zegt. U wel? Nee, want waarom komen profeten? Als het een zootje wordt. Als ze van de Torah afwijken. Als ze dingen doen waarvan God zegt, dat moet je niet doen. Dan komt er een profeet en die zegt, weet je wat Abba Yahweh zegt? Weet je wat Mozes gezegd hebt? En dan zegt hij, kijk, zo spreekt Mozes. Zo spreekt Yahweh. En meestal worden dan die Israëlieten een beetje boos. Of ze gaan de profeet slaan. Of ze gaan de profeet vermoorden. Profeten worden geboren om vermoord te worden. Ja toch? Wie van de profeten hebben jullie vaderen niet vermoord, zegt Yeshua. He, ze hebben zelfs een profeet achter het altaar vandaan getrokken... terwijl hij de horens van het altaar vasthield. Dat was een vrij plaats. Dan mocht iemand niet meer gepakt worden of gedood. Oei oei. Die profeten die vroeger waren... die hebben machtige landen en grote koninkrijken geprofiteerd... van oorlog, ramspoed en pest... Komt er een klein profeetje met zulke grote woorden. En let maar op je tellen, Want God sprak door zijn mond. Dan zegt Jeremia. De profeet die van vrede profiteert. Dat is even wat anders dan oorlog, ramspoed en pest hoor. Hoewel dezelfde regels gaan nog steeds op. De profeet die van vrede profiteert. Als het woord van die profeet komt. Zal die profeet erkend worden. Dat Yahweh hem in werkelijkheid gezonden heeft. Voel je hem aankomen? Toen nam de profeet Genanya het juk. Van de hals van de profeet Jeremia. Want die had er een juk overheen hangen. Ja? Want het was natuurlijk een juk op Israël. Dus hij pakt het houten juk. En hij breekt dat. Want er had het natuurlijk een juk op Israël. God had een uh, ja. Had de vijand laten komen om ze allemaal naar het buitenland te brengen. Noem dat maar geen juk, als hij uit je land en uit je maatschap weggehaald wordt. Hè? Dus Genanja die breekt het juk wat Jeremia demonstratief droeg. Hij brak het. En Genanja die zei: Tegen wie? In de tegenwoordigheid van het hele volk. Zo zegt Yahweh, evenzo zal ik het juk van Nebuchadnezzar, de koning van Babel, binnen nog twee jaar van de hals van alle volkeren. Verweken. Want niet alleen Israël was in Babel. Maar die koning van Babel had al die volkeren overwonnen. En ze onder zijn heerschappij gebracht. En onder zijn belastingstelsel. En overal waar de rijkdommen waren. Dat verzamelde die in zijn eigen paleis. Die man die werd schat helemaal rijk. He? Nog twee jaar zegt die profeet Gananya. Doch de profeet Jeremia ging zijn weegs. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukkingen. bla blabla. En de profeet denkt, oh, oh. En hij draait zich om, en dan gaat hij weg. En daar ga ik niet eens meer over discussiëren. Wij willen nog met een valse profeet discussiëren. Als hij met je kon praten over de zondag. In de plaats van de sabbat. En de kinderdoop in plaats van de wassendoop. En over de besnijdenis. Dus is gewoon weg worden. Dus de kinderdoop in de plaats gekomen. En al dat soort dingen meer. We hebben er allemaal aan moeten wennen door de jaren heen. Tot het anders was. We hebben ons daarvan ons bekeerd. En we zijn gewoon die weg gegaan. Ook al spelen alle mensen om ons heen he, gekke dingen. Daar zijn ze dan voor om gekke dingen te zeggen. Om jou te beproeven of u valt in de waarheid. Prijs de Heer. Doch de profeet Jeremia. Hij ging gewoon. Je moet je eigenlijk helemaal niet discussiëren. Als je een woord van God gesproken hebt. Komt het. Is het die van God. Komt het toch niet. Hij denkt nou. Ik ga naar huis. Maar goed. Het woord van Yahweh echter kwam tot Jeremia. Nadat de profeet Ganaia... het juk van de hals... van de profeet Jeremia gebroken had. Hij loopt weg. Maar God die spreekt tot hem. Dus eigenlijk houdt hij hem tegen. Wat zou hij zeggen? Ga heen... Jeremia. En zeg tot die profeet Ganaia... zo zegt Yahweh... een houten juk... hebt gij gebroken. Ja, dat kan... En in de plaats daarvan maakt gij u een ijzeren juk. Dus door die handelwijze van Gananya, symbolisch die houten juk breken. Ijzer door jouw daad, wordt het nou een ijzeren juk? Oh, want, zegt Jeremia de profeet. Ja, we de Heerscharen, wie is dat ook alweer? De God van Israël. Elke keer zegt hij dat, zouden ze het niet weten. Ik denk dat Israël wel eens twijfelt of ze wel een God hebben, want je moet maar eens opletten als het volk naar de profeet gaan, zeggen ze, profeet, wilt u vragen aan uw God? Moet je eens opletten. Al die profeten is opzoeken. Altijd komt dat volk vanuit hun ongehoorzaamheid naar die profeet, of hij die profeet tot zijn God wil bidden, terwijl het hun God is. He? Zo zegt Jaabe de heerschade. Wie is dat? Dat is de God van Israël. Onthoud het maar. Een leuk, leuk ezelsbergje. Hij zegt een ijzeren juk heb ik op de hals van al deze volken gelegd. Oh. Wie heeft dat ijzeren juk op de hals van die volkeren gelegd? Niet alleen Israël maar op al die volkeren. Israël is er maar één volk van. Om Nebekad de koning van Babel, dienstbaar te zijn. Dus al die koninkrijken rondom Israël binnen Babel... Heeft God onder een juk gebracht. Nou zegt hij geen houten juk, onder een ijzeren juk. En zij zullen, ander woord voor zal, zullen, heel sterk, een dienstbaar zijn. Dat is wat Yahweh ja, zegt, dat is uit. Ja, zelfs het gedierte van het veld heb ik hem gegeven. Zelfs de koeien, de paarden, de muggen, en de moskieten, uh, de padden en de kikkers... <lacht> Ik heb het allemaal gegeven. Hij mag erover heersen. Nou. Vindt dit uh, ge geen spannend verhaal? Als er over die profeet gesproken wordt. Echt waar. Als je de profeten wil gaan lezen. Dan moet je ze zo lezen. alsof je er midden in zit. Want het gaat jou en mij aan. Ook zei de profeet Jeremia. Tot de profeet Gananya. En hij spreekt namens Yahweh. Hoor nu Gananya. Ja, heeft u niet gezonden. Zo, bam! Dat is er recht voor. Moest je aan de voorganger zeggen, als u komt praten vanuit Pinksteren, dat hij de Heilige Geest hebt ontvangen. Dan kun je rustig zeggen, je hebt de Geest niet ontvangen. Ik kan hem Want als je echt de Geest van God ontvangen hebt, dan zul je met plezier wandelen naar zijn geboden. Ja, maar ik geloof dat Jezus de Christus is. Nou, als je dat echt gelooft en je mensen navolgen, dan hou je aan de geboden van God. Snap je? Het is zo so simpel. Ik hoop er aanstaande sabbat nog een fijne prediking of onderwijzing over te houden. Ik ga het thema nog maar niet noemen. Maar het is zo leuk om het te zien. Het is een uitdaging om als zonen en dochters van God te wandelen. En gewoon te doen wat hij zegt. Jeremia, hij zegt: hoor. Dat klinkt een beetje als shema, hè? Hoor, Gananja: Yahweh heb jou niet gezonden. En gij hebt dit volk op een leugen doen vertrouwen. Zeg het maar tegen de dominee. Of die nou hervormt, meer pinksteren, paaltjes, alles. Heeft. Zij mag zo charismatisch als een deur zijn. Dat zegt allemaal niks. Zegt allemaal niks. Daarom. Waarom? Daarom. Gij hebt dit volk op een leugen doen vertrouwen. Daarom, zo zegt Yahweh... Zie, ik zend u weg van de aardbodem, Gananja. Nog dit jaar ben jij een lijk, omdat je afval van Yahweh hebt gepreekt. Moet je morgens tegen de dominee zeggen, of tegen de voorganger van Pinksteren? Er waar, weer ruzie. Het is ook niet nodig, want ik heb niet de opdracht gekregen die Jeremia gekregen heeft. Moet je het goed onthouden? Dat je niet zegt, ja maar Willem, je hebt gezegd dat ik dat tegen de nee mag zeggen. Echt niet de bedoeling. Je mag het als een voorbeeld nemen. Niet dat je zegt, nee, die dominee. Nee, je moet het als voorbeeld nemen. Dat hij zelf denkt, goh, ik zit ook in die positie. Ik zend jou weg van de aardbodem. Nog jaar ben je naar lijk. Omdat je afval van ja, we hebben gepredikt. Ik denk dat het heel verantwoordingsvol is. Als je meent te kunnen gaan staan voor een groep mensen. Om te zeggen, zo spreekt de heer. Ik zal het niet snel doen. Ik zou wel zeggen, kijk, ik heb dat geprojecteerd en dit zegt Jeremia en hij spreekt namens God. Tot ze nooit kunnen zeggen, ja, maar dat heb Willem gezegd. Je zegt, ja, maar wie is Willem nou? Begrijpt u het, mensen? Dat spreekt de profeet Jeremia namens Yahweh. Als een profeet spreekt, je kan tegenhouden, je kan niet tegenhouden. Je kan je hoogheid bekeren en God om vergeving vragen, dan kan dat oordeel nog van je afgewend worden. Maar dat is hier niet de sprake. We gaan door naar Jeremia 29, vers 1. Waar ging het nou over? Nou, zegt meer Jeremia, dit is de inhoud van de brief. Wat hebben we natuurlijk op papier gezet? Hè? Want het is gezegd en geschreven. Wat betekent het ook weer in de Nederlandse taal als het gezegd is en geschreven? Noem eens even op wat zwart op wit staat. Gezegd en geschreven. Een oude wets. Het staat zwart op wit. Staat... Weet je dat niet meer? Een kwitantieboekje? Als het om geld ging, moest hij zeggen en schrijven. Oh, okay. 77 euro. En 10 cent. Ja. Ja. En het bedrag in letters moest je neerzetten. Dat is een kwitantie. Check. Met een cheque. Precies hetzelfde. Ja? Akkoord. De inhoud van de brief. Dus de profetie die Jeremia gezegd heeft. Hij heeft het gezegd en geschreven. Het is een kwitantie die God gegeven heeft met zijn handtekening eronder. Zo staat geschreven. Dat spreekt de heer. De inhoud van de brief die Jeremia uit Jeruzalem zond. Aan het overblijfsel van de oudste der ballingen. Aan de priesters, de profeten en het ganse volk. Dat Nebukadnezar uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap had weggevoerd. Daar gaat de brief naartoe. En dan zegt Jeremia, omdat hij het van Jabe gehoord heeft, zo zegt Jabe de heerscharen. Wie is dat? De God van Israël. Tot al de ballingen Israëlieten die uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap zijn weggevoerd. Dat is nou wel de derde keer dat hij dat schrijft. Het is wel belangrijk, want er was een hele groep weggeleid en er moest nog een groep twee erachteraan en nog een groep drie erachteraan. Bouw huizen woon erin leg tuinen aan eet de vruchten van neem vrouwen en verwek zonen en dochters neem vrouwen voor uw zonen geef uw zonen aan, dochters aan de mannen opdat zij zonen en dochters baren vermeerder daar en vermindert niet uitroepteken Hij geeft ze opdracht in Babel doe wat je normaal gewend bent om te doen en doe het ook in Babel en verwek maar veel zonen en dochters ja toch? Hoe lang zou dat ook weer duren? Babel, weet u dat nog? 70. Ah mensen, zou 70 jaar duren. En wat zegt die rare profeet? 20. Twee jaar, zegt hij. Ja, die man die was natuurlijk helemaal de weg kwijt. Hè? Of hij heeft niet goed geluisterd. Opdat zij zonen en dochters waren. Hoeveel zonen en dochters kun je niet verwekken in 70 jaar? Generaties. Hele generaties. Maar het is duidelijk, jullie moeten zonen en dochters baren. Je moet je vermeerderen en niet verminderen. Ik breng dat over naar onze tijd. Hoe lang zijn de joden al niet in verstrooiing? Al 2000 jaar. Ze hebben de 6 miljoen vermoord in de oorlogstijd. En er wonen er nou 7 miljoen in Israël. En er zijn er nog 6 miljoen in Amerika. Maar er zijn er heel wat en die allemaal nog terug moeten. Ik wou tot ik mee mocht. Tot ze zeggen, wil ik mee willen?" Ja natuurlijk, ik verkoop vandaag mijn huis en ik ga er zo achteraan. Vermeerdert u en vermeerdert niet. Ook niet in deze tijd, joden moeten zich vermenigvuldigen. En wij ook. Hij zegt in Babel, zoekt de vrede voor de stad. Dat doen wij in al -Seddam. en u doet het in Rotterdam of in Maassluis of Vlaardingen... Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Bid voor haar, voor die stad, tot Yahweh. Want in haar, dat is die stad, in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Dus als die stad vrede heeft, omdat je Yahweh bidt om de zegen. dan zal je daar zegen hebben. Dus je moet gewoon bidden in je stad. En je moet de stad zegenen. Want, wie zegt het? Zo zegt Yahweh de heerscharen. Vader, u hebt gezegd, we moeten bidden voor Amsterdam, of voor Hoek van Holland, of voor Maasluis. We bidden ervoor, vader. Hij houdt zijn woord, je zal in vrede leven. Laat uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet misleiden. Luister niet naar uw dromers die gij laat dromen. Met andere woorden, laat al die profeten, dominees, uh, al die uh, van die geest vervulden. Zo spreekt de Heer mijn dochter en mijn zoon. Het zal u wel gaan, u zal rijk worden, dikke auto's rijden. U zal dan niets tekort komen. En ze staan te bibberen. Oh, oh, oh. oh, heb je gehoord wat ik van profetie gekregen heb? Oh, wat is God toch goed? En ze worden beduveld. Laat uw profeten die in uw midden zijn en je waarzeggers, want zo zie ik ze, u niet misleiden. Luister niet naar uw dromers die gij laat dromen. Want zij profiteren u vals in mijn naam. Ik heb ze niet gezonden, luid het woord van Yahweh. Met alle respect. Ook al die voorgangers, profeten. God heeft ze niet gezonden om over de zondag te praten. En over de kindjesdoop. En over al die andere dogmatische zaken. Leerstellingen van mensen. Zo zegt Yahweh, broeder en zuster, nee. Yahweh zegt nee. Als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, en niet die twee waar Genanja het over had, dan zal ik Yahweh naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. Dus uh, ze hebben de brief gekregen, in Babel, met de handtekening eronder van Jeremia, dienstknecht van de Allerhoogste. Want ik weet welke gedachte ik over u koester. Wiens woord is dat? Dat is het woord van Yahweh. Ik weet welke gedachten ik over u koester. Luidt het woord van Yahweh. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Zo'n schitterende uitdrukking, die vergeet je toch nooit meer. He? Jullie waren hem ook niet vergeten. hè? Nee natuurlijk niet. Nee. Maar het hele volk is in Babel. En het kon daar in vrede leven, langs de Eufraat en langs de Tigris. En ze konden daar plantjes bouwen en uh, tuintjes aanleggen. Want God die zegt, gedachten vrede, maar niet van onheil heb ik over jullie. En ik wil je een hoopvolle toekomst geven. Alleen in die 70 jaar moest dat overspelige volk wat daartussen zat ook dood. En de jonge generatie die erin zat, die was tegen die tijd, weer op die leeftijd, tot ze terug konden en nieuwe kinderen en een nieuw start maken in Israël. Een hoopvolle toekomst. God is stof en een goede maand. Zult u het onthouden? Ja. Het is een vreugde om die God te dienen. Echt waar. Hij zegt, ik wil jullie een hoopvolle toekomst geven. Ik heb geen gedachte van onheil, maar voor een hoopvolle toekomst. Praise de heer. Don't